Bij invallen in de Amerikaanse staten Oklahoma en New Mexico... zijn zeven mensen opgepakt die betrokken zouden zijn... bij het witwassen van Mexicaans drugsgeld. De invallen werden gedaan op een racebaan voor paarden en een paardenranch. Leden van het drugskartel hebben volgens de Amerikaanse autoriteiten... jarenlang miljoenen dollars drugsgeld witgewassen... door de aankoop, het trainen en fokken van renpaarden. De aankopen werden onder een valse naam gedaan en contant betaald.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 Het weer droog, minimaal tussen 8 en 10 graden. Overdag stapelwolken en ook zon. In Limburg kan een buikje vallen. En de middagtemperatuur ligt rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De All-American Night Sports. Een nacht vol sport. Met Robert Smit en Anne de Jong. Een hele goede nacht. U luistert naar Radio 1 All American Night Sports. Een nacht vol met Amerikaanse sporten. En we, ja, we zijn aangekomen bij de climax eigenlijk van onze uitzending. Namelijk het laatste uur. En daarin zit onder meer de climax in de eerste NBA-final... tussen Miami Heat en Oklahoma City Thunder. Laten we snel naar Frank Wielard gaan, want we, je vertelde net vlak voordat we de uitzending uh, uh, ja, eigenlijk voor uh, het journaal, dat de Oklahoma City voor staat. Ja, ik denk ik doe er even een klein teasertje in ja, voor het journaal. En, uh, het staat nog steeds voor, het was namelijk uh, makkelijk vol te houden in uh, de ruimte tussen het derde en het vierde kwart. Precies aan het einde van het derde kwart uh, was er de score van uh, Westbrook die ervoor zorgde dat uh, nu nog steeds uh, Oklahoma Thunder... met één punt verschil voorstaat, 73-74... in het voordeel van Oklahoma tegen Miami Heat. En zoals gezegd, het vierde kwart... dat wordt dus echt een ongelooflijk hete strijd... tussen deze twee ploegen die volslagen aan elkaar gewaagd zijn. Want uh, officieel nog twaalf minuten... maar dat gaan ze lekker uitspreiden, denk ik, over het komende uur. Uh, ik denk dat we rustig richting de zes uur kunnen gaan... en <laughs> hopen dat we er niet overheen gaan. Nee, nee, nee. nee. Ja, is, is, is die kans aanwezig dat we... Ja, dat we niet... Uur als het, als, ja, het zou zomaar kunnen, want uh, zo die laatste twaalf minuten die kun, je, daar kun je rustig een dik half uur voor uittrekken. En als het gelijk is, dan uh, ben je ineens uh, de klos, want dan gaan we verlengen en dan gaan we zo richting de zeven uur. Ja, en het, nog net Russell Westbrook die hem uh, maakte, is, kan dat nog een beetje vertrouwen geven aan die jongen? Of, uh, nou ja, de Ik denk het? dat hij inmiddels wel over zijn uh, slump heen is. Hij is topscorer van uh, zijn team nu met 21 punten. Durant heeft uh, 19 punten. Topscorer in de wedstrijd is natuurlijk wel gewoon nog King James himself met 23 punten. Mm -hmm. Punten, maar hij moet nog wel even een éénpuntsachterstand achterstand maken. Is het nu echt geven. de grote James-show bij uh, Miami? Of zijn er ook nog andere jongens die nee, Nee, nee. Dus, ze hebben uh, drie man in de, in de dubbele cijfers. Vier hebben ze er in de dubbele cijfers. Maar uh, LeBron James heeft inmiddels wel duidelijk afstand genomen... van zijn uh, collega's qua scores, Maar de rest scoort nog steeds keurig mee. Dat is ook nodig nu. Want uh, als Oklahoma met zijn grote jongens nu ook daadwerkelijk gaat scoren... Westbrook is nu uh, dus nadrukkelijk uh, zich aan het melden... in de slotfase van het derde kwart. En ook Kevin Durant heeft weer een paar uh, belangrijke van punten gemaakt. Ja, als die twee grote jongens nu echt op gaan staan... Ja, dan moet Miami nog maar zien dat ze in Oklahoma gaan winnen. Het is dus één punt verschil. Uh, ja, op de klok staat nu dus 11,5 minuut als ik, uh, als ik even meespiek. Mm -hmm. Dat zou dus zomaar een uur kunnen gaan duren. Wat, wat voor tactisch schouwspel gaan we krijgen... Nou ja, nu is iedere aanval uh, wordt belangrijk. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt het steeds belangrijker. De ploeg die voorstaat zal de schotklok proberen uit te spelen. Je hebt een schotklok van 24 seconden per aanval. Voordat die 24 seconden voorbij zijn, moet je een keer de ring geraakt hebben. En uh, dus moet de aanval dan een keer afgerond zijn. Of in ieder geval een poging daartoe. En dan mag je tegenstander, als ze de bal afvangen, als hij mis is. Of als hij raak is, krijgen ze de bal. En dan mogen zij een aanval gaan doen. Dus de ploeg die voorstaat zal nu zijn tijd proberen te pakken. En de ploeg die achter staat die zal haast maken om zo snel mogelijk op voorsprong te komen. En zal dat nu ook zo zijn als het verschil maar één punt is? Gaat dat dan ook echt zo ver dat je, dat ja. je echt de rust houdt? En ja, dan... je zult wel moeten. Ik bedoel, Ik Je wilt dat ene punt uiteindelijk. Als je met één punt wint, heb je ook gewonnen. Zo simpel is het. Het maakt echt niet uit met hoeveel verschil. Met twintig of met één. Het telt allemaal voor één en hetzelfde ja. ding. En dat is je ene punt op je best-of-seven best serie. Ja, en als het zo spannend blijft, dan kan er nog overtime komen als het precies gelijk eindigt. En dan hebben wij met onze uitzending een probleem, hè? Ja, dan vrees ik dat we naar het, aan het journaal uh, moeten vragen... of we alsjeblieft even mogen melden wat het in de NBA-finale is geworden. Nou, en ik weet niet hoe goed zij, uh, hoeveel zij in hun tijd zitten. Um, we proberen nog steeds contact te krijgen met uh, Rick van de Hurk. Die is op dit moment uh, uh, aan de telefoon, want ik zie twee duimpjes. Rick van de Hurk, uh, welkom in onze uitzending. Hallo. Dankjewel, dankjewel. En uh, we horen het al een klein beetje van uh, de man die het voor ons volgt. Uh, een hele fijne wedstrijd voor jou. Ja, klopt. Ja. Dat was een lekkere wedstrijd. Zeven inningen Nul uh, punten tegen. Uiteindelijk 2-0 gewonnen. Dus dan uh, ja, stap je van, van het veld nog met een heel goed gevoel. Ja, de, de Pittsburgh Pirates. Het uh, team waar je uh, nu voor speelt. Je hebt al een behoorlijk lange carrière daar in Amerika. Um, uh, achter uh, de rug. En nog steeds uh, um, ermee bezig. Hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk in, in, uh, in Amerika voor jou? Hoe ben jij erin gerold? Uh, ik was natuurlijk redelijk jong. Ik was 16 toen ik uh, met de voorde de mannen tekenen. Um, ik ben toen naar Amerika gegaan als een, als een catcher, ik heb uh, mezelf laten zien, ik heb, ben uiteindelijk getekend en uh, toen hebben ze mij uh, omgetogen, ja, op, omgetogen, dat is een groot rol, maar toen hebben ze mij een pitcher gemaakt en, uh, en vijf jaar later stond ik in, uh, in de Major League en toen in 2010, uh, dus ik heb negen jaar bij de Marlins gespeeld, in 2010 uh, werd ik getreed naar, uh, naar de Baltimore Orioles en uh, daar zat ik bij tot uh, februari van dit jaar. En die hebben mij toen van het de Major League Crosser gehaald en dan kunnen alle clubs ze oppikken. Dat deden Toronto Blue Jays dus. Toen ben ik naar springtraining gegaan met hun. Uh, springtraining liep niet lekker. Toen hebben hun mij van de Major cross gehaald. Toen kwam Cleveland Indians, die, uh, die pikte mij op. En uh, toen heb ik twee keer kunnen gooien bij Cleveland, maar niet genoeg indruk gemaakt. En toen haalden zij mij van het roster af. Hm. En toen mocht ik mijn eigen club gaan kiezen. En uh, dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik heb voor de Pittsburgh Pirates gekozen. Nee. En uh, ja. En het, het... Nu uh, zit ik in, in het AAA team van, de, van Pittsburgh Fire bij de Indianapolis Indians. Het, het schommelt dus eigenlijk een beetje tussen het allerhoogste niveau en één niveau dat daar net iets onder ligt. Ja, klopt, correct. Ja, ja en, en wat moet er nu nog allemaal voor jou gebeuren? Wil je uh, stevast op dat hoogste niveau uh, blijven acteren? Ja, je, je, je, je, het is ook een, een beetje, je moet een beetje geluk hebben daarbij. En naast het feit dat je natuurlijk moet presteren en, en juist je nummers moeten, moet neerzetten, moet je ook geluk hebben. En, uh, nou, goed. Uh, Constant, je moet constant zijn en, en dat is het allerbelangrijkste. En ik heb nu laten zien uh, in mijn maanden bij de Fari's bij de dat ik constant ben en nu is te hopen dat je, uh, dat je een keer een kans krijgt en uh, dat is natuurlijk aan de organisatie zelf. Ja, en hoe groot is, schat je die kans in? Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Ik, uh, op dit moment draai ik heel lekker en ja, je hoopt dat je op uh, hand sneller een kans kan uh, krijgen, maar ja, dan ben ik echt puur een organisatie. Ja, die, die kunnen je helpen, die kunnen je ook tegenwerken en dat en is altijd het, het moeilijke van, uh, van voetballen. Ja, is er uh, ook nog, uh, um, uh, nu je al zo lang er speelt, dat je wel al inmiddels een naam gemaakt hebt. Weet je of je in de gaten wordt gehouden door echt de oh, hoogste teams? Absoluut. Ja, absoluut, absoluut. En niet alleen door de Pirates, ook de andere clubs. Hmm. Um, omdat je natuurlijk veel uh, al -like ervaringen hebt en je zit, uh, zit nu hier in het AAA-team... En... Uh, ja, andere teams weten ook wat je kan, en uh, andere, teams, andere teams rijden misschien niet zo lekker. En die zijn op zoek naar een startende werper. En uh, ja, dan, uh, dan gaan ze toch op zoek. En ja, uh, dan gaan ze toch kijken naar, uh, naar jongens die, die wat meer ervaring hebben. Ja. Sven Huijer zit nog steeds bij ons uh, in de studio. Die is er al de hele nacht. Die, die heeft het verhaal verteld over hoe hij bij de, de Boston Red Sox kwam. en uh, Eigenlijk de jeugdopleiding, om het uh, gechargeerd te zeggen, doorliep. En uh, uiteindelijk uh, net niet goed genoeg werd bevonden. Heb jij een beetje gevolgd hoe zijn carrière ging? Ik bedoel, het zijn toch een andere Nederlander die Absolute. de oversteek maakt? Nou ja, absoluut. Alle Nederlanders die de oversteek maken hou ik, hou ik bij. en uh, ja, die, die ontmoet je toch uh, op de weg hier en daar. En, ja, het is gewoon een, een, een, een, een zware business klaar. En, uh, je moet Naast dat je goed bent, moet je ook geluk hebben en, en daarnaast moet je ja, een, een ijzeren wil hebben. En het is gewoon, uh, het is gewoon ja, het is niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Nee. En, uh, je, je gaat niet eventjes zien naartoe en je zal het even laten zien, et cetera, et cetera. Daar komt heel veel meer bij kijken en dat uh, is niet, niet altijd even makkelijk. Want ondanks dat jij er al heel lang zit, moet je ook eigenlijk nog iedere keer maar weer bewijzen dat je Absoluut. het niveau aan kan. Absoluut, absoluut. En het wordt je niet makkelijk gemaakt, dan wordt je eigenlijk alleen maar moeilijker gemaakt. En je wordt in een situatie gezet uh, ja, waarop, waarvan je denkt dat ze niet eerlijk zijn. Alleen je, je moet er toch staan en dan moet je het toch laten zien. En hoe moeilijk dat ook is, uh, ja, je zult het toch moeten doen. En, en, en die kansen die je dan krijgt, moet je toch zien te pakken. En, mm. en daar, heb ik, daar heb ik talloze voorbeelden van. En het is, is niet eerlijk, maar goed, zo werkt het nou eenmaal. En uh, voor, jou, uh, voor jou hebben ze nog 10.000 anderen. Dus... Het is voor uh, hard te halen, klaar. Nee. Maar uiteindelijk, je hebt wel tegen de New York Yankees en bijvoorbeeld de Boston Red Sox echt gespeeld. Wat, wat ja. voor gevoel moet dat geven in zo'n ontzettend stadion om dan uh, uh, die ballen te mogen gooien? Ja, dat is een goed gevoel natuurlijk. Je zit in de Major League. En uh, ja, op, dat moment, op dat moment als je die ballen aan het gooien bent, denk je daar niet aan. Hoor. Dan denk je gewoon de puur uh, aan dat je die, uh, die gozer aan de plaat dat je die uitkrijgt. En uh, Ja, dat is gewoon een uh, goed gevoel. Je zit op het hoogst niveau en, en, en dan hoor je thuis. En, nou is het jouw taak om te laten zien uh, dat je de jongen uit kan krijgen. Je had het, uh, we hadden het er net hier ook al over in de studio met Sven Huijer. Uh, ja, ja en je, je schouder lijkt me best wel zo'n best wel, ja, cruciaal gewricht, natuurlijk. Uh, ja. in, in, uh, als, als werper zijnde. Maar die, die, die verslijt je natuurlijk uh, best flink uh, als je zo hard werpt. Uh, hoe hoe ja. gaat het met jouw uh, blessuregevoeligheid? Ja, goed. Ik ben uh, de laatste drie jaar blessurevrij. En. Uh, ik voel me, ik voel me erg goed. Ik heb ook uh, qua, qua trainingen. Ja, je, naarmate je natuurlijk langer in Amerika zit en meer traint, leer je ook je lichaam kennen, leer je ook uh, een goede routine uh, uh, krijgen. Ja. En dan weet je ook wat te doen tussen starts in en uh, tussen trainingen in en dat soort dingen. En uh, ja, dat is, puur, dat is gewoon puur ervaring die je erbij komt kijken. Maar ik, qua, qua, qua mijn lichaam, ik, ik voel me nu goed, ik weet wat ik doe. Ik weet wat ik tussen mijn starts doe en er komt niks geks tussen. Waardoor ik in eentje extreme. Uh, ja, last krijgen of, of iets anders. En uh, daar komt natuurlijk ook een stukje van je techniek bij kijken. Want ik denk, hoe, uh, ja, hoe makkelijker die in elkaar zit, hoe, hoe minder druk jij op je, op je schouder hoeft te ja. zetten. Want het is niet alleen dat je puur met je arm hoort. Het, je het lichaam, buik, uh, je hele lichaam het lichaam gaat gelukkig nog bij jou. Laten we hopen dat er uiteindelijk een, een uh, MLB-team is dat uh, helemaal voor jou gaat en in je gaat geloven. Dankjewel en gefeliciteerd met de overwinning van, uh, vanavond. Een mooie, mooie stap, denk ik. Rick van der Hurk, dankjewel. dankjewel. Sven Huijer, dat waren mooie woorden hè? van uh, Rick van der Urk. Ja, dat, dat, dat, ja, dat is iemand die uh, eigenlijk al jarenlang tussen de top uh, rondloopt... en uh, daar omheen ja, schommelt. Ja, en het is precies wat hij zegt. Het is een keiharde business. Ja. Nou, als uh, misschien toch wel het grootste werptalent van, uh, van Nederland... Uh, wensen wij je in ieder geval heel erg veel succes. Dank je wel. En we hopen je binnenkort uh, ergens... Uh, ja, misschien wel uh, met Rick van der Hurk uh, ja, in Amerika te bespeuren. Je weet het nooit. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Zometeen gaan we het nog hebben over het voetbal. Het niet-Amerikaanse voetbal, maar het normale voetbal met de voeten gespeeld. Uh, uh, natuurlijk wel uit Amerika. Dave van den Berg hangt al aan de telefoon. Maar we moeten het ook hebben over de sport op dit moment. De NBA-finale tussen Oklahoma City Thunder en Miami Heat. Nog altijd onderweg. En hoeveel staat het, Frank? Het is uh, 80-76 uh, in het voordeel van Oklahoma tegen Miami. Uh, Miami dus de hele wedstrijd voorgestaan. Althans de eerste drie kwarten. De momenten dat dat het er niet om gaat. En op het moment dat het er wel om gaat... staat Oklahoma nu dus voor. En uh, ja, ik weet niet precies... zit een beetje te zoeken naar wat is nou... Uh, het verschil tussen... Uh, beide teams. Nou ja, LeBron James... scoort uh, zijn 23 punten. Maar in de laatste fase... is het toch eigenlijk vooral dat uh, Miami... Uh, de moeilijkere schoten... Krijgt. Ze krijgen niet echt de, de meer makkelijke schoten, de open schoten die je Goed normaal gesproken is. raakt. Ja, dat wordt beter verdedigd. Je kunt ook zeggen dat Miami misschien wat onrustig aanvalt. Het gevoel heeft dat ze niet meer lekker in de wedstrijd zitten. Ze zijn ook in de tweede helft tot nu toe outscored met een, een dikke 10 punten tegen Oklahoma. En dat betekent, je voelt die wedstrijd langzaam uit je handen glippen. Daar word je dan wat onrustig van. Dan laat je die bal niet meer los op het moment dat je het eigenlijk zou moeten doen. En, en zo ga je schoten missen. En dan krijgt Oklahoma dus meer kansen, meer punten. En dan krijgen ze nu dus die uh, voorsprong van een paar puntjes. Het kan nog alle kanten op. Maar Oklahoma nu in ieder geval psychologisch in het voordeel. De spanning is om te snijden in ieder geval. Ja, uh. absoluut. Ik bedoel, in Oklahoma. Het is in Oklahoma. Dus in, in iedereen droomt daar van die, van die titel. En dan wil je per se die eerste wedstrijd weer want uh, ja, dat telt natuurlijk uh, keihard. Dan heb je die voorsprong en je thuisvoordeel om nog steeds te pakken. Acht minuten te spelen en de tussenstand is 77 tegen 80. Of ik zie op een andere weer 82, 82 ja. staan. Kijk, nou weer twee puntjes. <laughs> ja, we, we verschakelen van sport naar sport naar sport. We gingen van, van baseball net naar, base, naar basketbal. En we gaan het nu hebben over voetbal. Niet American voetbal, maar echt uh, ja, voetbal, voetbal. Nederlands voetbal. In Amerika. We <laughs> snappen het ook. wordt heel lastig zo. Nee, maar uh, we hebben niet de minst aan de lijn. We hebben namelijk een uh, Nederlands international aan de lijn. Tweevoudig international. En uh, in Amerika uh, is hij al, al jaren actief. Het is uh, Dave van den Berg. Uh, Goedenavond, uh, Dave. Goedenavond. Ja, voor jullie nacht. Ja, voor ons uh, diep in de nacht. Um, ja, we, we kennen je, we, de meeste mensen kennen je als, uh, ja, als de buitenspeler... die uh, plotseling uh, werd opgeroepen voor het Nederlands elftal... en uh, zo nog even twee interlands meepikte. Uh, in Amerika ben je meer bekend om je, om je, om je loopbaan daar... Uh, want je vertrok in 2006 uit Nederland uh, richting Amerika. Uh, dat was toen eigenlijk nog best een competitie in opkomst. Uh, wat trok je aan uh, bij de MLS? Onbekende. Ik, uh, ik was twintig en toen tekende ik een contract in Spanje voor drie jaar en dat was, dat was in die tijd ook onbekend. Dat was net na het, het Bosman-arrest en uh, er waren eigenlijk helemaal niet zoveel spelers die dat, die dat gingen doen, behalve de echt grote toppers. En, uh, ik was een van de eerste jonge jongens die, uh, ja, die, die van die mogelijkheid gebruik ging maken om, om gewoon eens te kijken. En, uh, ja, ik heb er geen moment spijt van gehad. Het is eigenlijk de mooiste ervaring uit mijn leven geweest. En uh, heeft mijn ogen geopend en heeft me heel nieuwsgierig gemaakt. En, en daar was ik, ook, uh, ik was ook heel nieuwsgierig naar, uh, naar, naar de competitie hier en naar het land ook vooral. En uh, ja, ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Nu weet ik dat er heel veel mensen naar Australië ook gaan voor het avontuur. Maar daar is de competitie toch net van iets minder. En had je een beetje een goed beeld van het niveau waar je terecht kwam? Um... Nee, ik, ik, ik kende natuurlijk de, de jongens die, uh, die vanuit de Amerikaanse competitie in het Nationale elftal speelden. Ik, ik heb met, uh, met wat Amerikanen samen gespeeld zelfs nog. Ik heb met John O'Brien gespeeld. Uh, tegen Michael Bradley, uh, tegen de Marcus Beasley. Ik heb met Casey Keller gespeeld, de keeper die, uh, die, die hond in de land geloof ik, achter zijn naam heeft. Dus ik, ik wist wel een beetje wat voor, wat voor talent er uh, de, de rondliep hier. Uh, nou was ik niet uh, super bekend met de competitie, want in Nederland krijgen we er niks van mee. Maar ik, uh, ik, ik was er toch wel nieuwsgierig naar. En ik had, ik had ook zoiets van, ja, ik, ik was dertig ik was en uh, ik, ik wilde nog een keertje een leuke, een leuke ervaring hebben. En um, ja, het, het hielp natuurlijk ook mee, want Australië is, lijkt me ook een fantastisch land om in te voetballen. Um, alleen het hielp mee dat mijn vrouw hier vandaan kwam, dus ja, dat, die cursus die, die was, was vrij makkelijk voor ons. Ja, je hebt daar uh, dus uh, een aantal jaar uh, gespeeld, uh, maar je bent gebleven. Ik ben gebleven, ja. Ik woon, uh, ik, ik woon nu nog steeds in Amerika. Ik woon in Texas. Ik woon uh, net buiten Fort Worth. Um, een, een stad aan de zij van Dallas. En uh, Ja, dat bevalt me goed. Wat ja. doe je eigenlijk uh, nu? In de dagelijks leven? Heel uh, Van alles en nog wat. En, en alles te maken met voetbal. Uh, allemaal jeugdvoetbal. Ik, uh, ik ben scout voor de bond. Ik ben uh, assistent bondcoach voor... Um, voor de om 15, waarbij ik uh, vorige week nog in Nederland was toevallig uh, voor voor een groot toernooi in, uh, in Groenlo. Um, en ik, ik, ik scout de jeugdwedstrijden dan ik um, ik scout uh, de MLS wedstrijden voor, voor de MLS zelf. Um, zij noemen het de kwaliteitscontrole. Ik uh, ja, dat is wat je wat voor naam je daar wilt geven. Ik, uh, ik, ik scout de spelers daar. Uh, en, en, ik, uh, en ik ben ook in het jeugdvoetbal hier uh, lokaal actief. En uh, zoals het zo mooi heet, hier de director of coaching bij een, uh, bij een jeugdclub. Hey, tijdens dat toernooi in Groenlo daar hebben jullie wel indruk gemaakt hè, met Amerika onder de 15? Ja, uh, want we, we kregen hele leuke reacties, ja. We hebben, uh, we, we hebben erg uh, eigenlijk heel erg Nederlands gespeeld. En uh, alles over de grond en uh, nou ja, we, we kregen eigenlijk hartstikke, le hartstikke leuke complimenten en uh, ja, het mooiste compliment dat we hadden gekregen was, uh, was, was dat we eigenlijk uh, meer op zijn Ajax speelden dan Ajax zelf. En, uh, ja, dat, dat, dat was wel leuk om te zien en ja die jongens die hebben het ook echt goed gedaan, ze, ze, missen, ze missen de, de, de slimmigheid en, en het tactisch vernuft hier nog een klein beetje, omdat ze gewoon niet, uh, niet wekelijks uh, zulke soort wedstrijden spelen. Maar, Um, maar ja, dat gezegd hebben, dan wonnen we van Real Madrid, we wonnen van Liverpool, we wonnen van Twente. Uh, uh, we speelden dan gelijk tegen Ajax, vrij onverdiend. En, ja, dat was, dat was eigenlijk, uh, eigenlijk wel hartstikke goed. Ja. En uh, goed voor die jongens om het eens mee te maken, om, om, te, om te zien hoe dat, uh, hoe dat in Europa eraan toe gaat. En wat... Uh, wat, wat, wat de eigenlijke competitie is, waartegen tegen ze zich kunnen meten. En Want het is een opkomst, ook... he? het, het jeugdvoetbal in, uh, in uh, Amerika. Het was eerst vroeger vooral vrouwensporten, als ik het goed begrepen heb. En, maar nu wordt het ook hip voor uh, jonge, uh, jongens om gewoon te veldvoetballen. Ja, het is ongelofelijk. Het is de, het is de meest populaire sport onder de jeugd. Um, het, het enige is dat er, dat er geen, uh, geen mogelijkheid is voor na je 18e. Uh, tenzij je op college nog, nog door wil... Um, is er niet echt een is niet echt een leek meer, maar um, maar ja, in principe is het is het de meest populaire sport en het het groeit echt als uh, als, als kool hier en nee. ja, dat is hartstikke leuk om te zien en. Uh, ja, het, het, het is, vroeger is het, uh, is het meer een vrouwenvoetballand geweest. En, en die zijn in principe zijn ze nog veel succesvoller dan de mannen. Ze zijn, uh, ze zijn wereldkampioen en uh, al een paar keer geweest. Dus ja, daar kunnen de mannen alleen nog wel van dromen. Maar het verhaal wat maar, je nu eigenlijk schetst... Uh, dat, dat, dat, dat geeft wel heel erg veel hoop voor de Amerikaanse voetbalkansen natuurlijk. Ja, ik, uh, ik, ik zie hier zo verschrikkelijk veel talent rondlopen. Het is, uh, wij, uh, wij zijn dan met het elftal van de onder ondervijftien in Groenlo geweest... En, ja, er, er, er kunnen gewoon vier jongens, die, die, staken, er, die staken er eigenlijk gewoon, er gewoon bovenuit. En die, die um, ja, als je zo'n, zo daar zijn ze hier nogal wel van, van zo'n all-star team van zo'n toernooi had gemaakt. En dan hadden die er, daar, die er gewoon makkelijk in gestaan. En ja, er is dus meer dan genoeg talent. Het enige probleem is dat, um, dat de coaching nog wat te wens overlaat. De sport groeit uh, erg. Groeit snel daar aan voor, hè? <laughs> ja, nou ja, kijk, ik, uh, ik heb een diploma inmiddels gehaald hier. Um, dus dat, dat, dat, dat, dat vond ik wel nodig en uh, ik krijg nu een heleboel, uh, heleboel nieuwe ervaringen. Ik werk met, met, met hele goede trainers, alleen er zijn er niet genoeg van uh, op het moment. En um, het, het, het probleem hier is ook nog eens dat, dat mensen succes afmeten aan, aan winst of vlies. En uh, ja, met name in de jeugd zou dat niet zo moeten zijn. Maar ja, om die cultuur te doorbreken zul je, zul je een tijd nodig hebben. En, uh, ja. Dus dat het dat, dat een beetje beter gaat snel. Dave, eventjes nog heel kort. Um, blijf je de aankomende jaren uh, nog in Amerika of ben je binnenkort van plan om weer terug te komen naar Nederland? Uh, ik heb nu geen plan om terug te komen naar Nederland. Ik, uh, ja. ik blijf hier. Ik, uh, wat ik leuk zou vinden is om het, om het een beetje te gaan combineren. En, en nogmaals, er is echt verschrikkelijk veel talent hier. En ik zou het graag, uh, ik zou het graag combineren om, om, om dat eens te scouten voor een... Voor een Nederlandse club, dus, dus, dus wie weet. Maar uh, als, als we nog eens van dat soort tripjes maken in Nederland... dan, dan zullen die clubs ook, ook in gaan zien dat er, uh, dat er wel, minder genoeg te laten. Het is wel mooi om te horen dat de Amsterdamse tongval er toch nog wel een klein <laughs> beetje in zit. Een beetje vermengd met steen, het Amerikaans, maar uh, fijn om nog wat <laughs> Nederlands te horen. Dankjewel, Dave van der Berg. Jarenlang actief in het Amerikaanse voetbal. Nu als scout en daarvoor als speler. We blijven uh, in, het, uh, in het voetbal uh, even hangen. Uh, want uh, ja, er uh, is ook natuurlijk een, een panel. We hebben een nieuwe... hebben we al de hele nacht hier uh, zitten, hoofddirecteur van Sportamerica.nl. Maar uh, ook in het buitenland uh, zijn de mensen van Sportamerica actief. En uh, die doen ook uh, vrolijk mee. Zoals Leander uh, Schaarlakens. Uh, journalist in de Verenigde Staten en schrijft onder meer voor de New York Times, ESPN en Sportamerica. Leander, goedenacht. Goedenacht. Uh, ja... Uh, we, hebben het, uh, we hebben het al met Rick van den Berg over gehad. Uh, Dave? Het voetbal. Uh, Dave van den Berg. Rick van den Berg, dat is die andere, ja. Uh, Dave van den Berg hebben we het erover gehad. Het, het voetbal is booming in Amerika. Hoe kan het on-Amerikaanse voetbal nou ineens zo, zo groot worden? Nou, wat interessant is, wat je ziet in de Amerikaanse competitie, is dat het heel erg uh, in, de, in de arm genomen wordt door. Ja, door, door juppen eigenlijk. Door uh, jonge mensen die in binnensteden wonen, uh, die goede banen hebben, die nog niet getrouwd zijn, nog geen families hebben. En ja, de hipsters noemen ze die. Dus mensen die gewoon wat, wat nieuws zoeken en iets leuks wat, wat niet traditioneel is. En uh, wat je dan veel ziet is dat de MLS-clubs een soort ja een eigenlijk vrij Europese hardcore um, fanclubs uh, beginnen te krijgen. Maar is het dan... die, dus het hele, die, die de hele wedstrijd lang staan te springen en te zingen en, te, en op trommels te, te drummen en dat soort dingen. Is het dan ook gewoon en een soort bevolkingsgroep hele... geweest die eigenlijk helemaal geen sport had? Waar NBA natuurlijk voor de donkere mensen is. Dat, die, die, die, die spelen daar gewoon heel veel. En uh, misschien het Amerikaanse voetbal voor de heelbillies, uh, om het een beetje gechargeerd te zeggen. Uh, alhoewel dat natuurlijk de allergrootste is. En uh, uh, Misschien de Hispanics met het honkbal zochten de juppen nog een andere sport en dat is het MLS geworden. Nou, ik, ik denk niet zozeer dat ze een sport zochten. Ik denk dat ze verspreid waren over andere sporten. Maar ik denk dus dat met die fanclubs, dat dat ze een interactieve manier geeft om, uh, om sport te consumeren eigenlijk, als je het zo wil noemen, um, die er nog niet bestond in Amerika. Want als je naar een handbalwedstrijd gaat, of een, uh, een voetbalwedstrijd, Amerikaans voetbal dan, of basketbal, of wat dan ook, de mensen zitten maar een beetje. En dus voor hun was denk ik iets wat, wat gewoon een hele andere ervaring was aantrekkelijk. Maar Leander, hoe kan je het verklaren dat uh, de MLS uh, steeds blijft toenemen qua aantal teams? Want volgens mij gaan ze volgend jaar weer uitbreiden. Uh, volgend jaar niet. Voor het eerst in negen jaar komt er geen nieuw team bij. Op een gegeven moment, uh, ze zijn met twaalf begonnen geloof ik. Toen op een gegeven moment werden er twee teams afgestoten. Ja, dat kan zomaar in Amerika. En, uh, en sindsdien zijn er weer geleidelijk aan bijgekomen. Dus nu zijn ze met negentien. En wat je moet weten is, Amerika is een heel groot land. En in de NFL hebben ze 32 teams, in de MLB, in de NHL en de NBA geloof ik allemaal 30. Ja. En dat is een beetje de standaard hier, want zo groot is dat land nou eenmaal. Dat je zoveel spreiding hebt, dat je zoveel teams kan, kan hebben. En dat willen ze in de, eh, in de MLS ook graag. Het is gewoon uiteindelijk, is sport in Amerika is gewoon big business en het is een handel en het is een, een industrie. En meer teams zit meer geld. Ja. Doet het misschien nog iets aan de um, uh, aan de flair van de, de MLS af dat zij daar niet de grootste in zijn. Bij het honkbal en bij het, uh, het basketbal en bij zeker te merken, voetbal is er eigenlijk maar één land waar iedereen echt heen wil, dat is Amerika. Terwijl uh, als je echt heel goed bent in voetbal, dan moet je naar Europa toe. Ja, dat, dat is wel een interessant aspect eraan. En en ze hebben een paar keer geprobeerd zich daar met, uh, met geld eigenlijk overheen te zetten. Maar, maar dat wil toch niet helemaal lukken. Dus nou, wat je nou met de MLS ziet, uh, is dat ze toch wat meer natuurlijk proberen te groeien en vooral ook met eigen kweek veel proberen het niveau op te krikken. Maar wat je wat je verder ziet is dat uh, de, de competitie heel uh, gestaag groeit, vergeleken met dus de National uh, of de North American Soccer League, waar Kruijff en Neeskens bijvoorbeeld in speelden. Leander, we uh, zijn nog absoluut een beetje uitgepraat... maar we hebben natuurlijk ook veel livesport uh, vannacht. De NBA-finals tussen OKC, uh, Thunder en Miami Heat. En uh, volgens mij goed nieuws voor de fans van Thunder. Ja, want uh, Thunder die gaat die wedstrijd... Nou ja, ik durf het met een uh, dik twee minuten... een kleine drie minuten zou ik beter kunnen zeggen... wel uh, hard op te roepen. Ik denk dat Thunder deze wedstrijd gaat uh, winnen. Het uh, heeft alles te maken... ook met de manier waarop die wedstrijd zich ontwikkelt. Thunder de hele, het hele vierde kwart uh, voor... en die, die voorsprong wordt alleen maar uitgebreid... aan de hand van Kevin Durant. Want uh, scoorde in het tweede kwart maar twee puntjes. Nu heeft hij er al dertien op zijn naam staan. Alleen in het vierde kwart... is de topscorer in de wedstrijd met 32 punten. En meneer James. Die uh, de hele wedstrijd lekker uh, aan het scoren was, heeft nu twee puntjes in het vierde kwart en hij krijgt alle ballen in de aanval en hij schiet ze allemaal mis. Dat zijn uh, de allerbelangrijkste punten op dit moment. En dat betekent dat Oklahoma Thunder deze eerste finale wedstrijd in de Best of Seven Serie gaat winnen en daarmee het thuisvoordeel behoudt. 1-0 voorkomt en dan mag Miami erachteraan. Gaat James jaren. weer choken in het vierde kwart? Nou, is hij aan het choken? Hij krijgt alle ballen en hij moet ze uit alle onmogelijke hoeken raakschieten, maar je ziet het onrust. en uh, Vroeger noemden we dat choken. En uh, hij is, is daar heel goed in. <laughs> en hij is daar heel goed in. Ik in zie de dat NBA heel nou ja, kijk, het, het komt goed. Twee, nou, twee uh, minuten en 54 seconden waarschijnlijk nog uitgespreid over ongeveer een klein kwartiertje. <laughs> Zo uh, maar, Zou uh, <laughs> zouden rekening met onze show. Zouden uh, rekening met onze show. Dankjewel, tot zover. We praten straks natuurlijk weer met je verder. Frank, gaan we gaan het weer hebben over de MLS. Ja, Leander Schaarlakers die hadden we net ook aan de telefoon. Die hangt nog steeds hopelijk. Ja, hoor. Nee, gelukkig. Ook uh, een OKC-fan of uh, Miami Heat? Ja, ik vind toch dat standaard wat leuker, want ze, ze een team bij elkaar kopen, dat, uh, dat vind ik te makkelijk. Heb je dat eigenlijk in de MLS ook, dat er teams bij elkaar worden gekocht? Ja, dat kan niet echt, want er is een salary cap en die is ontzettend strikt. En in de MLS mag je maar 2,5 miljoen dollar per jaar of net iets meer uitgeven aan je salarispost. Maar dan heb je nog drie designated players. Ah, dat zijn drie ik wou net zeggen, David Beckham ging voor, niet voor 2,5 miljoen naar Amerika toe, hoor. Nee, die verdienen eerst uh, 6,5 miljoen per jaar en dan verdient hij 2,5 miljoen per jaar. Ja, NBA heeft uh, LeBron James. Uh, bij de NHL heb je ja, de, de, de grote man bij de LA Kings, was dit jaar Jonathan Quick. Heeft de MLS nou een echte Amerikaanse ster? Want we horen het eigenlijk altijd alleen maar van David Beckham en, en Jerry Henry. Altijd ja, toch allemaal importspelers, eigenlijk. maar zijn er echte Amerikaanse ja. sterren? Nou, er is wel eentje. Lennon Donovan. Dat is gewoon. Uh, dat is ook eigenlijk kweken. Eigenlijk al heeft hij wel een paar keer in Duitsland gespeeld. Maar daar nooit doorgebroken. Maar dat is wel de, de Amerikaanse ster uit uh, huis. En die speelt nog steeds bij de Los Angeles Galaxy. Samen met, uh, met Beckham, overigens. Is hij, is hij ook een echte superster in Amerika? In de zin van dat hij. Uh, net zoals uh, nou, net als LeBron dan. Uh, overal op staat wordt herkend? Herkend zal hij wel worden. Hij is, hij is niet. Zo beroemd als LeBron, maar hij heeft bijvoorbeeld wel voor een WK dat, uh, dat hij uh, op alle praatprogramma's en chatshows en zo komt. Hij is, uh, laten we zeggen, een b-lister. Donovan is redelijk op leeftijd. Uh, wie is de nieuwe ster in Amerika? Nou, ze hebben een paar kandidaten. Ze hebben Juan Agudelo, dat is, die is in Colombia geboren, maar dat is een heel groot talent. Ja, uh, yeah, Freddy Adu, daar <laughs> zitten de mensen eigenlijk hey, nog steeds een op. Hey, bekende naam. Ja. Freddy Addo, jongen van. Jongen die. Ik zal het even toelichten. Een ja. jongen die rond 14 was, volgens mij. En, en zijn debuut op het hoogste niveau maakte in Amerika. En met, met veel. Uh, nou ja, ja, Nike. Uh, grote sponsorcontracten met veel Bombari. naar Europa gehad. En daar compleet mislukt. Ja. Uh, maar die moet het nu dus weer gaan maken. Nou ja, hij is nog steeds pas 22. En, en dat is makkelijk te vergeten. de meeste Amerikaanse spelers worden op hun 22e of zo pas prof. Omdat ze eerst in college spelen. Dus. Hij heeft nu al acht jaar profervaring en ja, wat, wat er met Adul is gebeurd, heb hem laatst nog een keer uh, geïnterviewd. Het is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want hij kwam in de MLS binnen, net op dat moment waar ik het eerder over had, dat de twee teams afgestoten waren. En ze hadden zo dringend uh, ja, de hype nodig en de aandacht nodig, dat dat Jochie van 14 dat, dat in één keer langskwam, maar in één keer tot de ster werd gebombardeerd. En hij eigenlijk nooit de kans heeft gehad om zich te ontwikkelen. Nee. Dus dat is, eh, daarmee hebben ze hem geen gunst gedaan. Nee. Um, waar Vroeger Amerika werd gebruikt als afbouwcompetitie. Is het nu zo dat het een, een MLS echt een opbouwcompetitie is... en dat je er niet mee heen kan gaan om lekker veel geld te verdienen... en uh, ja, een beetje je carrière af te sluiten met een avontuur? Nee, het, het is inderdaad steeds minder eigenlijk. En, uh, ja, en, uh, hoe, hoe noem je dat? Een... Uh, het is niet waar je pensioen komt vieren nee. Het is, uh, wat, wat trouwens interessant is, wat ik dus straks nog wil zeggen, is dat de afgelopen seizoen had de MLS hogere uh, uh, talen dat uh, de kaartverkoop per wedstrijd lag gemiddeld hoger dan voor de NHL en de NBA. Dus dat, dat is toch al uh, dat is toch veel zeggen. Moet je wel bijzeggen dat de NHL en de NBA veel meer wedstrijden spelen in een seizoen. Hm. Maar het is, een, het is een beter worden de competitie. De kijkcijfers gaan omhoog. De, de, er worden meer kaartjes verkocht. Er zit echt flink schot in. Maar dus het on-Amerikaanse voetbal... begint echt een beetje door de Amerikanen in de hart te worden gesloten. Nou ja, Dave, zei het, Dave van den Berg zei het er straks al. Er wordt ontzettend veel gevoetbald in Amerika. Er wordt in Amerika meer gevoetbald, geregistreerde voetballers... dan welk land ook ter wereld. En er wordt meer gevoetbald onder de jeugd dan ijshockey, American voetbal, basketbal en honkbal bij elkaar. Maar als we dan nog verder vooruitkijken, als er zoveel uh, uh, gevoetbald wordt... wordt het dan uiteindelijk weer zo'n sport als uh, de NBA, uh, het basketbal... dat als zij naar de Olympische Spelen gaan of het wereldkampioenschap... ze hebben zo'n groot land, zoveel potentieel... dat ze dan uiteindelijk ook weer nou ja, die competitie, die sport gaan domineren? Ja, dat, dat moet je nog maar zien natuurlijk. Het grote probleem is met het voetbal in Amerika is dat het iets is wat bij de jeugd hoort. En dat... De meeste Amerikaanse kinderen voetballen op een gegeven moment wel, maar dan als ze 11, 12, 13, 14 zijn, dan houden ze mee op en dan gaan ze wat anders doen. Dus dat is iets wat ze nog moeten doorbreken, dat de kinderen blijven voetballen nadat ze naar de middelbare school gaan. We hadden net een hele enthousiaste Dave van den Berg aan de lijn en die voorzag een fantastische toekomst voor de Amerikaanse voetballers, ook, ook uit uh, de jongens uit de jeugd. Ja, nou, daar ben ik het wel mee eens hoor. En Dave heeft daar natuurlijk heel goed kijk op. Maar ik denk dat we nog wel 10, 20 jaar uh, verwijderd zijn van, van dat Amerika echt mee gaat doen om WK's en zo. Dus mijn voorspelling in 2018 uh, gaat het niet worden? Nee. <laughs> Dank je wel. Nee. Daar <laughs> nou, is uh, Leander Schaarlakens heel erg duidelijk over. Uh, ja, de de MLS-man van uh, onder andere Sport Amerika. Ik wil je heel hartelijk bedanken. We praten zometeen nog heel eventjes verder over de MLS... met uh, niet tenminste Thomas Rongen. Maar we moeten wel even naar het uh, eind toe van uh, de NBA. Het is wel beslist, zei je Frank. Maar gaan we nog over de 100-puntengrens? Dat mag ik wel aannemen. We hebben nog een, een goede 50 seconden te spelen. En Oklahoma heeft 99 punten bij elkaar geschoten. Tegen de 92 van de Miami Heat. We zitten in een time-out. En uh, dat betekent uh, op dit moment dat Oklahoma City deze wedstrijd gaat winnen. Zeven punten verschil. En uh, ik zat net even te kijken waar zit hem dan precies het verschil? En dan moet je niet gelijk naar de punten kijken van Kevin Durant, want die heeft dan weliswaar 34 punten. De Daar de zet belt. LeBron James, ja, dus niet slecht. En uh, zeg ik met enige understatement, maar LeBron James heeft 30 punten en die schiet niet eens zo uh, geweldig, maar ook niet heel erg slecht. Een dikke 40 heeft hij daarbij Dus waar zit hem dan het verschil? Nou, die zit hem dan in de zogenaamde supporting act, de spelers die die grote jongens moeten ondersteunen. En dan hebben ze bij Oklahoma uh, hebben ze een hele oude man rondlopen, die die, uh, op de uh, pointcard kan spelen. De spelverdelende Derek Fisher. Die schiet maar een paar puntjes bij elkaar. Maar wel hele belangrijke punten. Net voor de rust. Waardoor Oklahoma in de buurt blijft. En voor de rest pakt hij hierna een reboundje. Hij deelt dus een assistje uit. Hij doet de kleine dingetjes. De vuile dingetjes. Die andere spelers niet opknappen. Hij is zo ervaren. Hij ziet al die dingen. Hij doet al die dingen. En daardoor is uh, op dit moment Oklahoma net even wat beter. Supporting act. Uh, bij Miami Heat is dan bijvoorbeeld Chris Bosch. Nou, daarvan mag je verwachten dat hij ongeveer 15 à 20 punten in een wedstrijd maakt als hij goed is. Hij staat op 10 punten. Nou, dan heb je het verschil al goud te pakken. Uh, we zijn uh, bijna klaar, zo meteen nog uh, nabeschouwen en kijken vooruit naar de volgende wedstrijd. Maar ja, we zijn inmiddels wel de 100 punten grens. Uh, ah, 101 uh, voor uh, Oklahoma <laughs> City Thunder. Um, want, want nog meer voetballen? Ja, uh, de MLS, we praten even over verder met misschien wel... Nee, niet misschien, eigenlijk gewoon de meest ervaren man op het gebied van uh, veldvoetbal in Amerika. Thomas uh, Rongen, um, ja, goedemorgen voor ons, maar jullie goede avond. We zeggen het nog Goedenavond. Maar eens. Um, we, we hebben al veel gepraat over de opkomst van het veldvoetbal in, um, in Amerika. Ik, u, u bent er al zo ontzettend lang uh, mee bezig. als, uh, nou ja, Uiteindelijk ook halve Amerikanen, um, uh, als we het niet begrepen, goed begrepen hebben. U heeft met Johan Cruijff samen gespeeld. Um, in die tijd was u er al als speler bij betrokken. Had u toen ook het idee dat het zo groot, zo snel zou kunnen groeien zoals het nu gaat? Nou, om, nee, om helder te zijn, uh, 33 jaar geleden, uh, <laughs> uh, was het allemaal natuurlijk in de North american Soccer League uh, vrij nieuw natuurlijk. Uh, grote sterren, grote namen, van George Best tot uh, Cruyff, tot Beckenbauer, tot uh, Gert Müller, Burns, van onze bijen, Jan van Bever. Uh, maar ik vond dat die tijd, uh, ja, dan kom ik de CSO-opleiding, kom ik hier uh, natuurlijk, ik heb mijn hoogste uh, coaching... Diploma's zijn gehaald gedurende mijn, mijn carrière en dat ik hier gespeeld heb. Maar op dat moment werd er wel veel jeugdvoetbal gespeeld, maar het, uh, werd er niet veel uh, publieke belangstelling. En op een gegeven moment, natuurlijk, met een uh, ja, short-term uh, gedachte van die NES-zelf, viel het toch allemaal een beetje in elkaar. En ja, gelukkig, door 1994, heeft uh, FIFA en, en Amerika die toezegging gekregen om een wereldkampioenschap te houden. En dan ook een nieuwe league, Major League Soccer, dus te, te beginnen in 1996. Kunt u het en, nog zeggen... even uitleggen voor de mensen die het nog niet helemaal goed begrepen hebben? Wat is precies het grote verschil tussen de oude league die er was en de MLS? Nou, ik denk dat het te maken heeft met een uh, long-term uh, vision. Uh, dat men geleerd heeft van de fouten van, van die NESL. Uh, ik denk ook, uh, ja, er was een echt plan. Er was een uh, salary cap, uh, single entity, wat uh, nu ook uh, verschillende... Wat wil dat zeggen? in de hele, in de hele wereld uh, naar kijken. Ja, dat betekent dat alle eigenaren uh, delen en, en, en aan de winst en de verliezen. Uh, als er spelers zeg maar, voor 10 miljoen, zoals Josie Altendoor, wordt verkocht en Via Real. Die speelt nu voor uh, AZ in Nederland. dat de meeste Nederlanders hem dan wel ja. kennen. Dan deelt dan iedereen in, uh, in de winst daarvan. Alle percentages gaan dan de... Gelijkmatig, er zijn nu 19-11 stallen, gaan dan naar een eigenaar toe. De televisierechten gaan ook, uh, worden ook uh, verdeeld. Door de grote steden, maar ook de kleine steden. Dus dat betekent dat iedereen dus eraan meedoet. En ik denk dat dat een, een belangrijk concept is geweest. En dat is natuurlijk ook uh, met de salary cap, waar je als coaches uh, altijd over klagen. Want het is te laag. <laughs> uh, en dat, dat heeft dan ook te maken met misschien niet altijd een goed ni niveau. Maar ik denk dat dat ook uh, wel heeft bijgedragen aan een hele gezonde... Uh, ...league die nu uh, straks toch doorstroomt met twintig uh, elftalen... ...waar gemiddelde toeschouwers nu rond de 20.000 zitten. Dat is voor vele kleine Europese landen uh, waarschijnlijk ook al meer dan Nederland. Uh, niet zoals Duitsland, Engeland en Spanje en Italië... ...maar uh, toch een, een, een hele gezonde uh, toeschouwersbasis... Met, uh, ...met een heel hoog uh, season ticket uh, aantal... En met de ploegen zoals Seattle, die regelmatig 36.000 36 mensen voor thuis verder trekken. Dus dat, uh, dat gaat op dit moment heel goed. Het is booming, zoals u al zei. U had het net over de long-time uh, vision uh, van de MLS zelf. Uh, nou, u heeft heel veel functies bekleed, ook bij de MLS, maar ook bij teams. Op dit moment uh, bent u, uh, als ik het goed heb, hoofdjeugdopleidingen bij Toronto FC, hè? Klopt. Ja, ik ben, uh, ik ben aangenomen door Aaron Winter, die dan uh, wijze niet te lang geleden, uh, ja, niet, niet is doorgegaan bij Toronto, maar ik, uh, ik ben inderdaad uh, hoofd jeugd, jeugdopleiding, we hebben zelfs zes, zes elftal, we hebben net een uh, 20 miljoen complex, nieuw uh, tenniscomplex geopend voor uh, het eerste elftal en de jeugd, uh, het grootste en beste complex in Noord-Amerika. Dat zijn dus, geen misselijke uh, bedragen voor, voor die kleine sport tussen aanhalingstekens als voetbal? Nee, dat, dat klopt. Ik denk dat... Dat onze eigenaren, dat zijn de eigenaren ook van de Maple Leafs, het hockey-elftal, de NBA-elftal, de Raptors en ook het baseball-elftal. In principe de mensen die. Alles doen op sportgebied in Toronto? Alles op sport- en entertainmentgebied. Tweede grootste sports- en entertainment, uh, company in de wereld. Uh, die dan nu ook soccer runnen en daar ook een bepaalde visie over hebben. En dan ook denken natuurlijk in het hele plaatje dat op een gegeven moment het verkoop van jonge Canadese talenten, dat gaat ook gebeuren, uh, winst kan opbrengen. Dus uh, ze willen investeren. Ze willen investeren in, in, in de toekomst dus. En dat is uh, natuurlijk het hele plaatje geweest van Aron Winter toen hij hier uh, een driejarig plan heeft neergezet en... Volgens de Ajax-visie dus uh, met de jeugd bezig zijn. Dat doen we op dit moment ook. Wat houdt zo'n complex van 20 miljoen in? Uh, dat houdt in een fulltime uh, chef. Uh, dus uh, als je een keertje lekker wil eten, moet je langskomen. <laughs> uh, ja, een een fulltime uh, tutor, teacher. Die ons uh, uh, alle spelers uh, met hun educatie uh, uh, bezighoudt. Uh, een ja, fulltime uh, theater. ...waar we dus uh, onze uh, uh, videoanalyses voor alle elftal kunnen, kunnen doen. Er heeft ook zitting voor 36 mensen, uh, acht kleedkamers... Uh, ...zes voor de jeugd en twee voor het eerste elftal, uh, ja, noem het maar op, sauna's, zwembaden... Uh, ...vier grasvelden, twee over, overdekte uh, kunstgrasvelden. Uh, nogmaals het beste trainingsfaciliteit in Noord-Amerika... Uh, Zeker in, in, in Canada de beste. Aaron Winter uh, en... heeft over meegedacht uh, gedacht, over dit plan. Uh, die is er nu niet meer. Uh, waarom is dat nee, eigenlijk uh, gebeurd? Waarom werkt dit niet met Aaron Winter? Uh, nou, ik denk dat Aaron op een gegeven moment, uh, zoals elke trainer, wat, je wordt afgerekend op je, op je resultaten. Uh, is dat en, de korte termijnvisie en... die ook in Amerika heerst? Of Canada? Uh, ja, ongeveer. Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk jammer, want uh, ARN is hier binnengekomen met een aardelating van een heel slecht elftal. Dat heeft hij probeert in uh, korte termijn met Thorsten Frings, Danny Koevermans om dat op te lossen, maar uh, daar had hij in, in principe nog een, een jaar voor nodig. Dus ik vind dat het, uh, die breuk te vloeg, vroeg is gekomen. maar met de typische Noord-Amerikaanse, Amerikaanse, Amerikaanse uh, instelling, dat uh, results is die almighty En daar, daar werd hij op een gegeven moment op afgerekend. Uh, terwijl de Concessie was dat hij daar drie jaar uh, de tijd voor zou hebben. Dus na anderhalf jaar is het al afgelopen. Dat is wel jammer natuurlijk. Slecht nieuws uh, helaas dus voor uh, Aaron Winter. Maar uh, nou, laat het positief afsluiten. De MLS, het uh, veldvoetbal in Amerika, is uh, in opkomst. En uh, u mag dat natuurlijk allemaal nog meemaken. En daar keihard aan meewerken. Thomas Rongen, dank u wel. As Eerder dit uur, uh, of tenminste eerder deze uitzending kan ik beter zeggen. Uh, De hele nacht. Uh, ja, het vliegt allemaal deze, deze nacht. Uh, hadden wij een, uh, een, een mooie prijsvraag. Uh, we, gaven het, uh, we geven het boek Honkbal Goud weg van Maarten Koolsloot. Uh, en de vraag was uh, heel simpel. Uh, wie is uh, de regerend kampioen in de, de MLB, dus in de baseballcompetitie? Uh, en uh, deze vraag is beantwoord door Rob van Eindhoven uit Tilburg. Uh, Rob van Eindhoven, die, uh, die kunnen dus uh, verblijden met het boek Honkbal Goud. Maar misschien nog wel belangrijker. Uh, ik zag net op een schermpje dat Kevin Durant uh, een uh, vrouw een kus gaf. Volgens mij weer zijn Mama. moeder. En ja. dat betekent dat de wedstrijd oh, afgelopen is, Frank Hilaert. Je voorspelling is hier uitgekomen? Ja, het was niet zo heel moeilijk te voorspellen, hoor. Met nog een paar minuten te spelen. Oklahoma heeft deze wedstrijd gewonnen. De openingswedstrijd in de finale serie van de NBA. 105. 94, nou de oorzaak heb ik wel zo'n beetje ongeveer al uh, genoemd. Maar het feit is dus dat Oklahoma uiteindelijk die wedstrijd keurig heeft uh, weten uit te spelen zonder in de problemen te komen. Hier en daar nog een klein beetje je tegenstander vernederen door uh, nog een extra paasje te geven in plaats van zelf die bal onder het bord er alvast in te gooien. En daarmee bijvoorbeeld Chris Bosch erg zagrijnig te krijgen in de slotfase. Dat van. Zo uh, ja heerlijk, uh, op het moment dat je weet dat je al verloren hebt eigenlijk. En dan krijg je ook nog zo'n vervelend extra paasje om je oren. En vervolgens een enorme dunk waar je voor moet wegduiken. Ja, op dit moment dus de jonkies, de onervaren jonkies van Oklahoma uh, Thunder. Die uh, de eerste wedstrijd in deze finale serie knap hebben gewonnen van de Miami Heat. En eens kijken of Miami daar nerveus genoeg van wordt om het in die tweede wedstrijd ook moeilijk te krijgen. Onervaren zei je, maar één belangrijke man die al meerdere titels heeft gewonnen Dirk Fisher. Ja, dat is eigenlijk, als je, als je alles uh, bekijkt in deze wedstrijd, ondanks de 36 punten die Kevin Durant uiteindelijk bij elkaar heeft geschoten en de 27 van Westbrook niet te vergeten. Maar alle andere spelers daar zitten allemaal onder de 10 punten en daar hoort Derek Fisher ook bij. Maar Derek Fisher heeft zo verschrikkelijk veel ervaring, die weet ook hoe hij een tegenstander uit een wedstrijd kan kletsen, rennen, spelen... Uh, hoe hij het een tegenstander moeilijk kan maken. En al die vuile dingetjes heeft hij... door zijn verleden, hij heeft ook bij... Uh, andere teams in L.A. bijvoorbeeld... Uh, mm. alle rotklussen op moeten knappen voor de grote maar, heren. En nu dat hij dat voor de jonkies... eigenlijk ben je dan een hele grote... ook met al je ervaring dat je voor de jonge gasten... die heel goed kunnen spelen... toch toch de rotklusjes blijft opknappen. Gewoon wegcijferen. Ja. En dus... weer een ring toevoegen. Ja. Maar dus waar eigenlijk werd gezegd... de jonge benen van Oklahoma gaan het verschil maken... zij hebben de energie, is het de alleroudste speler van het veld, voor ons? Vandaag, vandaag is hij een van de belangrijke spelers. De jongens moeten de puntjes erin gooien, maar die ouderen moeten ervoor zorgen dat alles netjes loopt zoals het hoort te lopen. En die moet ook zorgen dat het bij de tegenstander voldoende ontregeld wordt als het erom gaat. En zijn er een paar mensen in Los Angeles die zichzelf kaart voor hun kop slaan dat ze deze man hebben laten lopen vorig seizoen? Ja, nou, dat denk ik wel. Ze hebben, ze hebben uiteindelijk een beetje. Ze hebben gewoon zijn contract niet verlengd. En uh, hij werd een beetje weg op ons Er gaan twee verhalen. Eén dat L.A. dat heeft gedaan. Aan de andere kant dat Dirk Fischer zelf heeft gezegd: hè, uh, Laat mij gaan. Ik wil nog één keer voor de titel gaan. Dat kon niet bij de Lakers. En uh, dat ze hem een eervol afscheid wilden uh, toewensen. En uh, ja, wat we net zeggen. De jonge benen in combinatie met de ervaring van Dirk Fischer. Maakt voor mij, wat ik al aan het begin van de uitzending zei. Ook eens zie je tot uh, de favoriet voor deze serie. Nou, ook eens zie, Als hij zegt aan het begin van het seizoen ik wil nog één keer voor de titel gaan en dan kiest voor de jonkies van OKC okay, en het nu waarmaakt in die finale. kijk dan ben je ook buiten het uh, veld een hele Hele groot. En dan zou hij nog wel eens een keer terug kunnen keren om de cirkel rond te maken in LA met een prachtige Hollywoodfilm over zijn laatste titel. <laughs> Kijk, dat soort uh, eh, scenario's maar, dus wordt nu al is in Amerika nu al, nu al geschreven terwijl er één wedstrijd onderweg is, het moeten er toch echt zeven worden. Uh, nou, dat hoeft het niet. Of natuurlijk. niet, maar je, je moet het, open, is het wel doen. leuk. Ja. Dat zou natuurlijk de, de grootste spanning opleveren. De eerste klap is natuurlijk gewoon de, de, de daalwaard. Is het uiteindelijk, kan je wel zeggen dat uh, LeBron James gechoked is? Nou, ik heb ze, ik heb ze totale cijfers gezien. Laten we zeggen dat hij de punten erin heeft gegooid... op het moment dat het er minder toe deed dan uh, op het einde. Ja, op het einde heeft hij te weinig punten gemaakt. In het vierde kwart geëindigd met zeven punten. Ja, ver onder het aantal dat... Uh, op het moment red. dat hij dat had moeten doen, liet hij het eigenlijk liggen. Ja, maar op het moment dat hij dat had moeten doen... krijgt hij alle verantwoording en moet hij al die rotschoten ook nemen. En daar gaan je percentages van naar beneden. Hij heeft heel veel schoten genomen, te weinig raakgeschoten. Het zichzelf te moeilijk gemaakt, maar waarschijnlijk ook door zijn teamgenoten. Is het ja. ook? Wat Henk uh, in het begin van de uitzending zei... is die hard aangepakt vandaag? Hij is in het begin zeer zeker hard aangepakt. En op het eind gaat het, wordt het alleen maar zwaarder en nog, nog moeilijker. Het hele team is uiteindelijk... Uh, Oklahoma heeft ook uitstekend verdedigd... waardoor Miami al die rotschoten, al die moeilijkere schoten moest gaan nemen. Sneller moest uh, forceren. En het forceren is uh, uiteindelijk op het konto van uh, King James uh, terechtgekomen. En daardoor heeft hij... Ja, niet eens weinig punten gemaakt, maar toch te weinig punten kunnen maken voor zijn team. Kijk. Ja, en, dat en uiteindelijk komt het er dus op neer dat Oklahoma City Thunder gewoon met 1-0 voor staat in die NBA Finals. Ja. En zometeen praten we er misschien nog heel even over na, maar uh, op dit moment uh, hebben we nog weer een, uh, de laatste telefonische gasten een hele leuke. Dus aan de lijn. Een hele leuke. En we mogen misschien wel een klein beetje trots zijn dat we hem aan de telefoon hebben. Op dit moment misschien wel de bekendste basketballer die we hebben, Francisco Elson. Goedemorgen. Goedemorgen. En eh, eh, toen eh, de, eh, de OKC, Oklahoma City Thunder, nog eh, Seattle Supersonics heten... toen heb jij in 2007, 2008 daar gespeeld. Betekent dit dat je ook blij bent met de overwinning? Nou, ik heb helemaal niet gekeken. Ik wist zelf niet dat we hadden gewonnen. Maar eh, hartstikke leuk dat we hebben gewonnen. Het is een uh, hele leuke ploeg en uh, hartstikke... Hartstikke leuk dat ze hebben gewonnen. Ja. Je bent op dit moment vooral in, in Nederland uh, om uh, te trainen en uh, te kijken of er een nieuwe uh, club in zit. Volg je de NBA nog wel op de voet? Uh, af en toe kijk ik wel eens naar de uh, statistieken en uh, de highlights, wie er heeft gewonnen. Maar uh, als ik in Nederland ben, dan uh, hou ik me niet echt bezig met de NBA. Dan is het meer gefocust op uh, het trainen in Nederland en dan uh, voorbereiden met Nederlands team. Je hebt uh, zelf een keer in de finals gestaan... Uh, met de San Antonio Spurs, ook gewonnen in 2007. Uh, dus jij hebt zo'n NBA-ring, zo'n zo zo winnaarsring. Uh, hoe is het nou om in die finals te staan? We hebben het er al de hele nacht over... maar we kunnen ons eigenlijk nog steeds niet zo heel erg goed voorstellen... wat het is, hoe hoog de druk is. Uh, wat, wat merkte jij, wat was er anders aan die finals? Nou, je weet gewoon dat, dat, dat het, is, dat het uh, iets is waar je voor speelt. En uh, de druk, ja... Dat, dat, dat, dat gaat gewoon mee en uh, daar kan je niks aan doen. Ik bedoel, uh, het hoort erbij natuurlijk hè, als je in de finale staat, dat er dan een, een soort druk op je staat. Maar um, ja, ik, de, het gevoel om dat uit te leggen is zo lastig. Omdat je, ja, je, je staat er niet bij stil dat je in de finale staat. Dat, dat merk je pas na afloop uh, of je nou hebt gewonnen of hebt verloren. Dan, uh, ja, dan komt het pas over je heen, denk ik dan. Hè, dat was bij mij dan het geval. Wat herinner jij eigenlijk nog van je NBA Finals in 2007? Uh, het enige wat ik nog zeg maar echt heel goed kan herinneren is dat Papowitz zei van uh, dat alle telefoons uit moeten en uh, het maakt me niet uit als je ouders je bellen op dat moment, maar de telefoons gaan uit en ja, meestal zat iedereen dan altijd aan zijn telefoon om zeg maar, de laatste SMS's te versturen Maar ook zeg maar bij was is uh, dat ik zeg maar 's ochtends vroeg naar de gym ging, naar de hal. En dan was ik vrij aan het schieten en de NBA had toen een foto gemaakt dat ik vrij aan het was, maar in het midden van het veld hebben we dan die hele grote beker. Daar hebben ze een stik op, op de vloer geplakt en dan stond ik zeg maar te schieten en dan zie je mij heel klein op die beker staan, dat vond ik wel heel leuk. <lacht> Kleine herinneringen, die zijn wel het mooiste. Dus ik heb... Uh, uh... Gisteren met Geert Hamming gesproken... heeft ook uh, met uh, Orlando Magic in een NBA-finale gestaan. en Hij uh, benoemde uh, de druk die erop stond... en alles wat er omheen was... qua entertainment, qua aandacht, qua publieke uh, reactie. Zeg maar een NBA-wedstrijd keer tien. Kun je je daar ongeveer iets bij voorstellen? Dat alles tien keer groter is... dan dat je op een normale dag tegen een tegenstander speelt? Nou, ik weet niet. We hadden natuurlijk een, een fantastische coach... en een ploeg die al een paar keer kampioen was ge uh, geworden... Ja, bij hun was alles gewoon normaal. Je kwam gewoon normaal naar de gym. Je, er werd niks speciaals gedaan, omdat die gasten er al een keer geweest waren. En ze zijn zo professioneel, ze waren zo goed. Dat Pablo wist jou gewoon, de kans van St. Antonio Spurs jou gewoon mentaal voorbereiden. En, uh, hij was gewoon heel relaxed. Dus mm -hmm. het, het verbaasde mij gewoon dat... Uh, Zelfs van gewoon nog steeds gewoon normaal was, net als een normale wedstrijd. Want het was gewoon een normale wedstrijd, ook al was het een finale. Ja, jullie speelden in die finale toen tegen uh, de Cleveland Cavaliers. Dat was toen het team van uh, LeBron James, een hele jonge LeBron James. Uh, ja. Zag je toen al dat hij, nou hij was natuurlijk al een hele grote ster op dat moment. Uh, zag je toen al dat hij echt deze status die hij nu heeft zou bereiken? Nee, niet zo. Niet? Ja, ik wist wel dat hij, je kon wel zien dat hij heel goed was natuurlijk, mm. maar dat hij zo goed zou worden, ja, nou, dat, dat, dat uh, had ik niet gedacht. We hadden net in de uitzending hadden we, uh, Henk Norel, die zat hier bij ons. Die had lovende woorden over jou. Hij zag jou een beetje als, uh, als zijn voorbeeld. Um, als jij nu over Henk iets moet zeggen, ja, wat, wat zeg je dan over hem? Uh, in mijn ogen de uh, Rick Smit Ja, waarom? Hij kan spelen, hij, hij begrijpt het spelletje, hij gaat ervoor en uh, zijn passie die dat is ja onherkenbaar hier in Nederland natuurlijk voor zijn, voor zijn doen. zijn dan en uh, nou, zoiets heb ik niet meegemaakt hoe graag hij wil basketballen en wat hij ervoor hoog heeft dat verbaasde mij in de eerste paar jaar dat ik hem heb gekend of dat ik hem ken en, uh, een fantastische gast met vrolijk en vandaar dat ik vind van dat hij in mijn ogen een, Betere basketballer is dan, uh, dan dat ik ben, zeg maar. Ja. Wordt het dan uh, uiteindelijk jouw opvolger als volgende Nederlander in de NBA? Of uh, gaan jullie misschien nog wel samen daar in die NBA spelen? Nou, samen, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, als hij, als hij daar naartoe gaat, dan krijg die kant, ik die kans. Ik denk dat het een hele goede basketbal kan worden in de NBA. Maar dan... Je lijn is heel slecht, uh, Francisco. Kun je dat nog een keer herhalen? Hallo? Ja, sorry, dit klinkt ook weer een stukje beter. Je was bezig met een verhaal, je dacht niet samen te spelen met... Ja, uh, nou, ik, de... ik weet niet of dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat zal gebeuren, ik weet nee. dat ik uh, daar geen... Uh, maar je carrière is nog niet over op dit moment, dat mag duidelijk zijn. Je bent nog hard aan het trainen en... Uh... Ja, ik train gewoon door en uh, ik bedoel... Ik, ik train gewoon door, ik, ik zou niet zeggen waar mijn carrière zou over moeten zijn. En, uh, ik heb afgelopen seizoen ja, een heel klein seizoen, seizoenetje gedraaid, ja. Ja, dat was een maar ik bedoel, uh, Goed, in uh, totaal wel he? bijna 500 duels. En dat zijn uh, heel weinig mensen die dat kunnen zeggen. Dus dat is sowieso wel iets om trots op te zijn, lijkt mij. Ja, zeker. Weet <laughs> ik bedoel, het, het was niet echt uh, mijn uh, idee dat ik zeg maar, nee. echt in de NBA zou gaan spinnen. Nee. Francesco Elson, uh, dankjewel. voor uh, je. De, fijn dat je aan de telefoon wilde komen. Dankjewel. Dankjewel. En het is inmiddels vijf voor zes. En dat betekent dat uh, deze All-American Sports Night er alweer bijna op zit. We hebben er drie uur en vijfenvijftig minuten op zitten. En uh, er, is, uh, er is veel gebeurd afgelopen nacht. Ja. We hebben het over de NBA Final gehad, die gewonnen is door Oklahoma City Thunder. We hebben het over de NHL gehad, we hebben het over de MLS gehad, we hebben het over de ML MLB gehad. En uh, we hebben natuurlijk vooral de, de NBA gevolgd, uh, zoals je al zei. Uh, de, de radio is natuurlijk hartstikke leuk, uh, Frank. Fantastisch dat je ons het verslag hebt willen doen. Graag gedaan. De natuurlijk. volgende keer willen de mensen misschien ook nog een keer kijken naar zo'n wedstrijd. Wanneer is de volgende wedstrijd? Hoe laat? En, uh... Donderdag, nacht. Het is altijd nacht, hè? Het is sowieso in de nacht. Voor mij ook maar gewoon te zien op Sport 1. Ja. ja. Dus, uh, voor alle Nederlandse kijkers en anders uh, via NBA TV. Je kan op Sport1 gewoon per wedstrijd een, een wedstrijd bestellen. Je hoeft niet per se uh, uh, een extra pakket daarvoor te halen. Dus je kunt gewoon, als je die ene wedstrijd wilt zien, gewoon kopen. En dat is zeker de moeite waard, want het levert altijd spektakel op. Niel, als uh, hoofdredacteur van Sportamerica.nl, uh, een hele nacht hebben wij er aandacht aan willen uh, besteden met liefde. Uh, wij zijn zelf uh, vanuit ons programma ook steeds meer dat uh, gaan volgen. Uh, maar uh, voor de mensen die er nu net uh, hun wekker gezet hebben... omdat ze naar het werk moeten... vertel even waarom ze de volgende keer drie uur eerder hun wekker moeten zetten... en of naar een NBA-wedstrijd moeten kijken... of naar honkbal, of naar Amerika-voetbal. Wat maakt die Amerikaanse sporten tot zoiets magisch... dat jij zo weinig slaapt? Ja, dat is mooi. Ja, dat is een lastige vraag, maar ik denk dat ik een beter terug kan stellen aan jou. Jij, we, we, jij hebt mij ooit gebeld uh, voor het programma. Uh, toen heb ik gezegd, ga zelf eens een keer een wedstrijdje kijken. En nu ben je verslaafd. Ja, maar dat heeft er vooral ook mee te maken dat, uh, uh, ja, dat ik deze nacht wakker ben... en dan toch een beetje probeer te volgen. En dan heeft het me toch alweer gegrepen. Maar ik, ik minder extreem dan jij, denk ik. Uh, maar de, misschien dat jij toch het gevoel beter kan overbrengen. Waarom uh, nou ja, zo, zo extreem als... Wat ja, jullie doen met z'n allen. Ja, het, het is... sportamerika.nl. laten we de naam nog een keer noemen. Nog één keertje dan. Nee, maar het, het heeft er gewoon mee te maken... dat um, ja, elke sport um, heeft zoveel spektakel... Uh, begrijpt wat een kijker wil zien... En uh, dat is dus niet alleen de sport, maar de entertainment eromheen. En uh, dat heeft te maken met niet alleen met de sport... maar ook bijvoorbeeld met interviews vooraf, achteraf... Uh, hoe spelers het veld opkomen. En uh, ja, er wordt heel veel gescoord. <laughs> nee, maar zo is het eerlijk. Alleen in het ijshockey misschien niet. Maar in andere sporten wordt er gewoon veel meer gescoord dan in het voetbal. Ja. Bijvoorbeeld de populairste sport bij ons in Nederland. Ja, we weten dat dat voetbal in Amerika uh, dus echt booming is. Dat het, uh, dat het een van de grote Amerikaanse sporten aan het worden is. Um, wat, uh, we hadden het ook over ijshockey bijvoorbeeld. Ja. En uh, van ijshockey is men nog altijd een beetje... Uh, ja die, die, die, die puk is niet goed zichtbaar en het is geen tv-sport. Gaat het ijshockey het afleggen tegen het voetbal? Nou, het ijshockey heeft heel veel fans verloren uh, door de lockout... enkele jaren geleden. En toen hebben mensen gezegd... Hey, uh, als jullie een lockout gaan doen, dan gaan wij daar niet meer kijken. Daar heeft de NBA nu ook last van gehad. Ik denk dat het uiteindelijk... Er zal een generatie overheen gaan, maar ik denk dat de MLS zeker door zal zetten. We hadden Dave van den Berg en die omschreef het heel goed. Hè? Het is booming onder de jeugd. En ja, als het nu al booming is, denk ik dat het die trend door zal zetten. Het is ook voor ouders, en dat is een heel, heel belangrijk detail om jongeren te laten sporten. Het is een hele veilige sport, al vergelijk je het met American voetbal, met een ijshockey. En uh, ja, daarom denk ik dat de MLS uiteindelijk uh, wel de grote vier binnen zal dringen. Om oh, nog maar even te herhalen. Uh, ijshockey. Men probeert hier ook in Nederland de ijshockey een beetje aan de man te brengen. 25 en 26 augustus. Uh, Leo Oldenburger die, uh, die, die, die verklapte het eigenlijk al. Een, ijshockey event, een groot ijshockey-event in Ziggo Dome. Met allerlei toploegen. En, en, en het, het was nog een klein geheimje, maar hij heeft, de primeur heeft hij hier uh, gegeven tijdens de All-American Night Sports. De NBA nog heel kort. Um, OKC staat 1-0 voor. Um, kunnen we er nu van uitgaan dat ook, nu ze die, die, die, die cruciale eerste wedstrijd hebben gewonnen, um, ja, toch wel met de NBA-titel aan de haal gaan? Ik heb mijn vinger opgestoken toen iemand aan mij vroeg <laughs> wie wordt kampioen kampioen? En hij begon met uh, Miami. Dus uh, wat mij betreft ja, wordt Miami ik. de kampioen. <laughs> Nieuw? Nou, ik uh, wil er graag voor zorgen dat Anne met een goed gevoel gaat slapen... Ja. na vier uur uh, radio maken over Amerikaanse sporten. Nee. Dus het gaat gewoon nee. OPC worden. Nee. <laughs> Kijk, je ziet dan uh, alles dat, het, uh, <laughs> <Nee>. <laughs> dat er over alles gepraat wordt. Want zo gaat het altijd met sport, uh, de mensen van Sportamerika. Wij moeten ze allemaal bedanken. Het zijn uh, niet alleen uh, uiterst vakbekwame mensen... maar zoals je hoort, vooral ook ontzettende liefhebbers. Ze zouden volgende week zo weer een programma kunnen maken. Dat gaat uh, helaas... Uh, niet gebeuren, want volgende week zijn we terug met WNL. En dan hebben we een nacht vol met muziek. Dan gaan we al het gepraat van vandaag even uh, gewoon rustig compenseren. Dat maken we dan helemaal goed. Uh, dat dus volgende week. Niel Petersen, hoofdredacteur van Sportamerika.nl, Bedankt. Frank Wilaard, commentator van ons vanavond, hartelijk bedankt. Uh, wij zijn er klaar mee. Hier nu het NOA journaal